Het is 11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De PvdA gaat in de Tweede Kamer tegen proefboringen naar Schaligas stemmen. Zij partijleider Samsom op een 1 mei bijeenkomst in Arnhem. Vorige week besloot de fractie om onder strenge voorwaarden akkoord te gaan met boringen. Daarna werd op het PvdA-congres een motie tegen de proefboringen aangenomen en Samsom neemt dat over. Hij vindt wel dat de PvdA-leden er opnieuw over moeten stemmen... als de techniek zo is ontwikkeld dat verantwoord boren mogelijk is. De coalitiepartner VVD is wel voorboring naar Schaligas. Critici zijn bang voor milieuschade. De politie van Boston heeft nog drie mensen gearresteerd... voor de aanslag bij de marathon. Het zijn studenten, kennissen van Jagar Tsarnaev... die is aangeklaagd voor het plegen van de aanslagen. Twee verdachten komen als kruid Kazachstan. Zij zouden na de aanslagen een rugtas en laptop van Tsarnaev... uit zijn kamer hebben gehaald en hebben vernietigd. De andere arrestant is een Amerikaan. Waarvan hij wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De griepepidemie is waarschijnlijk voorbij, zegt onderzoeksinstituut Nivel. De epidemie duurde 18 weken en was daarmee de langste in 20 jaar. De koude en droge lucht van de afgelopen maanden bood het griepvirus ideale omstandigheden. Maar door de hogere temperatuur wordt het nu snel bedwongen, zegt het Nivel. De afgelopen week hadden 24 op de 100.000 mensen griep. De grens ligt bij 51 op de 100.000. De Gelderse politie is drie zware vuurwerkbommen kwijtgeraakt. Agenten hadden de mortieren zondag zelf gevonden in een bos in Gaanderen. Omdat de explosieve opruimingsdienst pas de volgende dag kon komen... legden de agenten de mortieren in het water... om te voorkomen dat ze zouden ontploffen. Ochtends waren de mortieren verdwenen. In het centrum van Rotterdam hebben zo'n 500 linkse demonstranten... uit verschillende landen meegelopen in een 1 mei-betoging. Er was veel politie bij om ongeregeldheden te voorkomen. Het bleef rustig. Bij de demonstratie waren verschillende buitenlandse organisaties aanwezig die in eigen land verboden of omstreden zijn, zoals de PKK. Ruim 7200 mensen hebben vandaag de Nieuwe Kerk in Amsterdam bezocht. Daarmee was het een van de drukst bezochte dagen ooit, zegt dat adjunct directeur. Bezoekers konden sinds vanmiddag met eigen ogen bekijken hoe de kerk eruit zag... tijdens de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Een uur geleden gingen de deuren van de Nieuwe Kerk dicht. Morgen is de laatste dag waarop de speciale versieringen te zien zijn. Barcelona heeft opnieuw een afstraffing gekregen van Bayern München. Dat Bayern vorige week thuis al met 4-0 had gewonnen... werd het vanavond in Camp Nou 3-0. Robben maakte kort naar rust het eerste doelpunt... vanuit Piqué in eigen doelschoot en Müller de 3-0 binnenkopte. De finale van de Champions League wordt daardoor voor het eerst... een volledig Duitse aangelegenheid. Bayern speelt op 25 mei op Wembley tegen Borussia Dortmund. Het weer vanuit het zuiden steeds meer berolking... en in Limburg mogelijk wat lichte regen... Morgen op meer plaatsen ligt de regen, later op de dag af en toe zon... en maximaal 19 graden. Tot zover het NMS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Belgische grens tot Maastricht is dicht tussen Gronsveld en het knooppunt Europaplein. Dat komt door wegwerkzaamheden. En dit was de verkeersinformatie. Goedenacht, vrienden.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 Binnen zit Pieter van der Wielen. Nieuw-Zeeland publiceerde vandaag een lijst met door de burgerlijke stand verboden babynamen. Zo mag je je kind geen Lucifer noemen of Jihad. En Justice mag ook niet. 62 stellen wilden hun baby namelijk Justice noemen. Maar de gedachte van een heel pretpark dat ineens om rechtvaardigheid gaat roepen, dat ging de autoriteiten kennelijk te ver. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen. Terwijl in Nederland de plastic bekers en andere feestrestanten van straat werden geveegd, ging de menigte in andere Europese steden, steden vandaag de straat op. 1 mei. Dag van de Arbeid. U krijgt straks verslag vanuit Spanje, Griekenland en Turkije. En verder gek genoeg alleen maar Amerikaanse onderwerpen in het oog. Barack Obama wil alsnog de gevangenis op Guantanamo Bay sluiten. Dat was al een verkiezingsbelofte in 2008. Nu zitten er nog 166 mensen vast. Maar kan Guantanamo eigenlijk wel dicht? Morgen bezoekt Obama trouwens Mexico, een land dat in sommige delen... steeds verder ontwricht raakt door de bloedige strijd tussen drukkartels. En dat is ook een probleem van de VS, want daar worden al die drugs geconsumeerd. En nog meer Amerika, Ellen Koch, die liep mee met Junior Reserve... Officers Training Corps, en dat is een door het leger betaalde... naar militair voorbeeld ingericht onderwijsprogramma voor tieners. En zij maakte daar een fototentoonstelling van en zij komt straks langs. Laten we beginnen met het nieuws van... Woensdag 1 mei. de day after een beetje. En dus even nagenieten van een geslaagd feest. Achteraf blijken toch veel mensen ontroerd te zijn geweest op één of meer momenten. De band tussen Beatrix en Willem zelf. Ja, ik vond het bij die advocatie vond ik echt wel in de seconde. Ik weet niet waarom, maar ik lijkt het wel geen dan was er nog dat moment dat het koningspaar de koningsvaart onderbrak... om naar DJ Armin van Buren te gaan kijken. Burgemeester van der Laan schrok zich toen een hoedje. Dus mijn eerste idee was, ik ga hem overtuigen dat hij dat niet moet doen. En toen gebeurden er twee dingen. Hij liet zich niet overtuigen. En uh, er kwam die boot... En zo kwam alles toch nog goed. De dj zelf kan zijn geluk niet op. Ongelooflijk hoe ik hier nu zit. Ik heb echt het gevoel dat ik op een wolk leef. Maar echt uit de grond van mijn hart dat zij de boot afkwamen om, uh, om een hand te geven. Dat was uh, ja, een van de hoogtepunten uit mijn carrière, uit mijn leven. denk ik. Ja. Alle royals zijn inmiddels weer naar huis. Onder wie ook prinses Beatrix. Die bij het verlaten van het paleis op de Dam opnieuw werd toegezongen. Inmiddels kan het gewone volk de plek van de inhuldiging bezoeken. De nieuwe kerk die opende vandaag haar deuren. I, C, e, Bezoekers waren er al vroeg bij. Ja helemaal vooraan, ben de eerste en ik moest er ook een knokken. Gewoon benieuwd om het te zien, dus uh, leuk. En dat was maar goed ook dat deze dames zo vroeg erbij waren en vooraan stonden. Want achter hen stonden duizenden mensen. Sommigen moesten wel 2,5 uur wachten, maar dat was het kennelijk allemaal waard. Ik wilde gewoon vandaag ook nog in de sfeer zijn, omdat ik het gisteren zo geweldig vond. En we komen helemaal naar de zuiden hier voorheen, dus uh, vandaag. De Nieuwe Kerk was niet de enige plek waar vandaag een lange rij stond. Het Van Gogh Museum ging weer open. En ook hier dames die er vroeg bij waren. But we willen de eerste the hier one Ik ben van Portland, Oregon. So, all the way to see Van Gogh. En zij waren niet de enige buitenlanders die stonden te wachten. De directeur van het museum heeft daar wel een verklaring voor. En dan neem je toch, als je dan, dan toch een keer in de stad bent... maar minimaal twee van de drie musea in zo'n bezoek mee. En het is zo makkelijk omdat het zo dicht naast elkaar ligt. Amerikaanse president Obama gaat nog een keer proberen... Guantanamo B te sluiten. Een eerdere poging mislukte nog. Maar Obama heeft zo zijn redenen om het nog eens te proberen. Guantanamo is niet nodig. Het is expensive. Het It... Of het dit keer wel gaat lukken is nog maar de vraag. Ja, en wat voor dag was het vandaag ook alweer? Woensdag 1 mei. En dus dag van de arbeid. Op veel plekken werd gedemonstreerd, maar het bleef over het algemeen rustig. Alleen in Turkije liepen de demonstraties uit de hand. Nieuws vandaag op radio en TV. De krant van morgen is vastgelezen door Freddy van Tijn. De boetes die het college bescherming persoonsgegevens mag opleggen, gaan fors omhoog. Het verkeerd opslaan van persoonsgegevens gaat multinationals tot 2% van de omzetkosten en kleine bedrijven tot 1 miljoen euro. De maximale boete is nu 4500 euro. Het Nederlands Dagblad schrijft dat staatssecretaris... Steven de verhoging heeft aangekondigd. In korte tijd kondigden twee burgemeesters aan dat ze opstappen. Rewinkel in Groningen en Wolfse van Utrecht. En dat komt volgens de Volkskrant... doordat de burgemeester geen regent meer is... maar het gezicht van het bestuur is geworden. En daardoor ook vaak de kop van Jut. Hij wordt op fouten afgerekend... alsof hij een soort democratisch verkozen lokale premier is. Terwijl hij in werkelijkheid meer de ceremoniële dorpskoning is. De rechtstreekse verkiezing van de burgemeester zou dat probleem verhelpen. Alleen dat zou dan weer de banenmachine van de politieke partijen verstoren, schrijft de Volkskrant. Overigens onthulde burgemeester Rewinkel in een interview met de internetredactie van de Volkskrant... dat tijdens koninginnennacht in Groningen een aantal bommeldingen is binnengekomen. En dat heeft tot commotie geleid in de Groningse gemeenteraad. Want de indruk is daar dat Rewinkel zijn mond voorbij heeft gepraat. Want de Groningse politie wilde die bommeldingen stilhouden. En bij inspectie werden trouwens helemaal geen bommen gevonden. Duitse soldaten worden niet herdacht tijdens de nationale dodenherdenking en foute Nederlanders ook niet. En herdenken is geen verzoenen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei neemt duidelijk stelling na de commotie die vorig jaar ontstond in de aanloop naar 4 mei. Het comité wil dit jaar tumult voorkomen door duidelijk uit te leggen wie Nederland zaterdag op de Dam in Amsterdam herdenkt. De Nederlandse slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de militaire vredesmissies daarna. We hebben geleerd van vorig jaar, zegt directeur Van Cote in Trouw. Vissers mogen van de EU over zes jaar geen bijvangst meer teruggooien in zee. De Volkskrant schrijft dat nu al een enkeling brood ziet in die bijvangst. Bot, bijvoorbeeld, de vis, is een vissoort, ja, bot is een vissoort met iets minder smaak dan school... en daarom veel minder in trek dan school die, waar die erg op lijkt... en die veel zwaarder bevist wordt. Die bot is bijvangst en veel goedkoper. Van de vraag naar vis gaat 80 procent over 10 procent van de soorten, zegt de visser. Dus 80% van de vraag gaat maar over 10%. En die 10%, daar is het slecht mee gesteld, die je zwaar bevist. En met de rest gaat het vaak heel goed. De persdienst heeft een stuk waarin de gevaren van resistentie... van bacteriën tegen antibiotica in verband wordt gebracht... met de inrichting van ziekenhuizen. Microbioloog Kluitmans waarschuwde de Raad van Bestuur... bij de plannen voor nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis in Breda. Het plan was dat er vooral meer persoonskamers zouden komen... met gedeeld sanitair. Want infecties zouden toch altijd kunnen worden bestreden met antibiotica. Maar van dat idee moeten we af, volgens de microbioloog. Bacteriën raken resistent tegen steeds meer... Antibiotica, terwijl er zelden nieuwe antibiotica worden ontdekt. Daarvoor waarschuwt ook de World Health Organization. Dus beter één persoonskamers met eigen sanitair. Prettig voor de privacy, maar vooral ook een efficiënte manier om besmetting van andere patiënten te voorkomen. Als de gratis OV-jaarkaart voor studenten verdwijnt... leidt dat tot tientallen extra verkeersslachtoffers... in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar. Blijkt uit een eerste verkenning van Arcadis. Sinds de invoering van de studentenkaart in 1991... is het aantal ongevallen in die leeftijdsgroep aanzienlijk afgenomen... doordat ze minder deelnemen aan het verkeer. Ook het autobezit bij studenten is gehalveerd. Er moet 425 miljoen op de kaart worden bespaard. en De onderzoekers vragen zich af of er wel naar alle gevolgen... van afschaffing is gekeken.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 The One I Love van R.E.M. Het was vandaag 1 mei, de dag van de arbeid. In veel landen niet in Nederland een vrije dag... van oorsprong om de acht-urige eh, werkdag te bevechten. Ook tegenwoordig wordt er op 1 mei nog veel gedemonstreerd door de vakbonden. We gaan achter even volgens kijken in Spanje, Turkije en Griekenland hoe de dag is verlopen. Jessica van Spengen in Spanje. Spanje gaat op dit moment gebukt onder gigantische werkloosheid. Een aanhoudende crisis. Nou wordt 1 mei elk jaar wel gevierd met demonstraties. Maar was het dit jaar minder rustig dan anders? Ja, vandaag gingen een heleboel mensen de straat op. De vakbonden riepen vandaag zelfs de noodtoestand uit... als het gaat om de werkloosheid. Op de Dag van de Arbeid gingen de Spanjaarden weer massaal de straat... op 80 verschillende plekken in het land. Terwijl de Dag van de Arbeid hier toch eigenlijk een feestdag is. Mensen hebben hier ook een vrije dag. Maar er is nu geen feestdag, zeiden de vakbonden. In een land waar 6,2 miljoen mensen werkloos zijn... dat is 27 procent van de beroepsbevolking. En onder jongeren ligt het percentage... Nog veel hoger, op 57 procent. De premier vroeg afgelopen week nog om geduld. Spanje zal uit de crisis komen, zei hij. Maar er zullen nog meer banen verloren gaan. Maar de vakbonden zeiden vandaag, uh, daar zijn we het niet mee eens. We protesteren daartegen. Ze vinden dat de regering niet naar ze luistert... en ook niet naar de mensen op straat. En dat er te weinig wordt gedaan om dit probleem op te lossen. Ze vinden dat de regering nu maar eens echt met goede oplossingen moet komen. Uh, dit probleem ook op nummer 1 moet zetten met een actieplan moet komen. En als die oplossingen niet komen... dan gaan ze nog veel meer de straat op de komende tijd. Is er een enig teken dat de premier zich daar iets van aan zal trekken? Nou, afgelopen week werd er bekendgemaakt... wat de regering de komende tijd zal doen... ...om Spanje inderdaad uit die crisis uh, te krijgen. Ja, dat is eigenlijk niet zo heel veel. Er is niet zo heel veel concreet bekendgemaakt. Waarschijnlijk zal er wel iets gebeuren met de pensioenleeftijd. Maar um, de premier hoopt vooral dat hij wat uitstel krijgt... ...als het gaat om het um, um, halen van de begrotingslimieten... ...die Brussel heeft uh, opgelegd. Om daarin wat meer ruimte te krijgen. Maar eigenlijk kwamen er niet echt concrete plannen om werk te creëren... om die werkloosheid op te lossen. En daar zitten de vakbonden vooral mee. Jessica van Spengen vanuit Spanje, hartelijk dank. We gaan maar meteen door naar Turkije. Want daar wordt 1 mei ook altijd uitvoerig gevierd... met demonstraties en andere partijen. Joost Lagendijk, avond. goeie vanuit avond vanuit Turkije. Hoe is het vandaag daar gegaan? Uh, ja, dus slecht zou ik zeggen. Uh, een beetje een bekend beeld wat we kenden van voor, uh, 19, van voor 2010. Uh, voor 2010 is het tientallen jaren lang uh, elke, elke 1 mei hommelus geweest. Dat heeft vooral te maken met de plek waar dan de vakbonden die demonstratie wilden houden. Het centrale Taksimplein in, in Istanbul. Dat is een soort heilige plaats voor links... Sinds daar in 1977 op 1 mei 34 mensen zijn omgekomen bij een nog steeds niet opgeloste schietpartij. Nou, dat is heel lang verboden geweest. 1 mei betogingen en demonstraties mocht, maar het mocht nooit op dat taxinklijn. Nou, Daar is in 2009 verandering in gekomen. Toen heeft de huidige regering 1 mei een vrije dag gemaakt en die demonstraties toegestaan op het taxinklijn. Dus dat leek allemaal goed te gaan de afgelopen jaren. Grote demonstraties, geen enkel probleem totdat dit jaar eh, Taksim, eh, hetzelfde plein, weer tot verboden grond werd verklaard. Eh, dit keer niet om politieke redenen, maar om hele praktische namelijk... dat het hele plein wordt eh, heringericht of eh, eerlijk gezegd een hele grote bouwput is. En daarom wilde men eh, nu dit jaar weer geen demonstratie toestaan. Nou, vakbonden in de boom, eh, linkse partijen, eh, die accepteerden dat niet. Die zijn bang dat het, toch weer een, dat het nu voor goed is, dat het, dat het weer niet mag... En dus zagen we weer dezelfde uh, schetsen en dezelfde uh, ontwikkelingen... die we daarvoor gezien hadden. Namelijk uh, traaggas, enorme politiemacht. Het centrum van Istanbul geheel lam gelegd. En hebben ze uiteindelijk uh, dat Taksimplein... of deze tijdelijke bouwput nog weten te bereiken? Nou, Een kleine delegatie heeft daar een, een krans neergelegd. Zeg maar het bestuur uh, van de vakbond, dat mocht ook. Uh, maar een hele grote groepen die dus ondanks dat verbod... Toch naar dat plein toe wilde gaan, zoals eigenlijk nogmaals dat voor 2009 ook gebeurde. Ja, die zijn tegengehouden met, uh, zoals we dat wel kennen uit Turkije, met heel veel geweld, heel veel draagas. Uh, tientallen mensen met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis waarvan één ernstig gewonde 17-jarige schrobieren. Dus dat is niet vrij. Joost Lagendijk vanuit Turkije, dank. En dan naar Griekenland, waar vorig jaar op 1 mei nog zo'n 100.000 mensen de straat op gingen om op het sint achmarplein in Athene te demonstreren. Connie Kees, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het uh, dit jaar gegaan in Athene? Nou, in Athene was de opkomst uh, voor de demonstraties eigenlijk heel klein, de schattingen liepen uit een van Tussen de 5000 en 8000 mensen die mee hebben gedaan aan de demonstraties. Die verliepen ook heel rustig. En inderdaad, als je het vergelijkt met vorig jaar, uh, is, er, is het een lauwe reactie, zou je kunnen zeggen. Maar dat was natuurlijk wel op het hoogtepunt van de protestacties tegen de bezuinigingen hier. Traditioneel uh, trekt de 1 mei viering toch wel tienduizenden mensen hoor, hier in Griekenland. Zou je daaruit kunnen concluderen dat de Grieken het demonstreren? een beetje moe geraakt zijn. Ik denk dat dat één punt is. Maar het andere is ook denk ik, dat het de week voor Pasen is hier. Het belangrijkste religieuze feest in Griekenland. De vakantie is al begonnen, de scholen zijn al dicht. En een deel van de Grieken is ook al uit Athene vertrokken. En dat was onder andere ook een reden voor de overheid om te beslissen dat de 1 mei-viering op 7 mei zou plaatsvinden. Vanwege die vakantie. Nou, daar hebben de vakbonden zich niet zoveel uh, van aangetrokken. Maar uh, ja, zoals ik al zei, de, de reactie is lauw geweest. En ik denk ook dat er niet zoveel vertrouwen meer in de vakbonden is. Uh, die worden toch gezien als een verlengstuk van de politieke partijen en de overheid. Die verantwoordelijk worden gehouden voor, voor de crisis hier. En dat er gestaakt werd bij de spoorwegen uh, en door de zeelieden bijvoorbeeld. Ja, dat is eigenlijk een verdienste van de communistische partij. Die in, in die sectoren nog wel een aardige aanhang. Heeft. En wordt het dan 7 mei op, de, op die uitgestelde dag van de arbeid alsnog druk? Ja, dat, dat staat te bezien. Uh, het is natuurlijk de dag na, na Pasen. Dus uh, we, ik moet het, we moeten het afwachten of mensen dan toch alsnog de straat uh, op gaan. Ik denk het eigenlijk niet hoor. Connie Kees vanuit Griekenland, hartelijk dank. Glim lach lach in veel te grote tas, Klein te zijn.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 Fantastisch toch. Eva de Roveren uit België, het nummer alweer uit 2007. U hoorde het net al in het uh, nieuwsoverzicht. President Obama gaat zich opnieuw inspannen om de gevangenis op Guantanamo Bay te sluiten. Hartelijk welkom Lars van Troost van Amnesty International. Is dat realistisch? Gaat het dit keer wel lukken? Uh, de situatie is niet heel erg veel anders dan vier jaar geleden. Dus dat wordt nog wel een heel interessante opgave. Vorige keer kwam het niet door het congres heen, althans dat was de officiële lezing... Zou het, zou het dit keer weer, weer niet door het congres heen komen? Nou ja, het probleem is dat het congres niet meewerkt. Het probleem is ook dat uh, de Amerikaanse deelstaten niet meewerken... gouverneurs niet meewerken. Het probleem is ook geweest dat uh, andere landen niet meewerken... Um, en waarschijnlijk heb je de medewerking van al die partijen... en nog een paar dit keer wel nodig om het echt helemaal te laten lukken. Daarom noemde ik het ook een officiële lezing. Want tot nu toe kon Obama zich prima verschuilen achter dat congres. Ja, ik heb mijn belofte ingelost en uh, het is niet gelukt, zo is de politiek. Ja, ik heb het geprobeerd, maar het kon niet. Uh, dat is niet helemaal waar. Het congres heeft het op een gegeven moment geprobeerd te voorkomen... dat mensen uit mogen gingen. Daarna heeft het congres wel weer wat ruimte gegeven aan de president... in individuele gevallen... Nou, die ruimte heeft hij niet genomen. 166 uh, mensen zitten er nu vast. Dat, onze, ja. dat zijn de laatste uh, cijfers. Wat voor mensen zijn dat? Uh, dat is nog steeds een heel uh, uh, gedifferentieerde groep. Er zitten mensen die uh, nog berecht worden, maar dat zijn er heel weinig. Er zijn mensen waarvan de regering eigenlijk heeft gezegd... die kunnen we vrijlaten, maar dan zijn er allerlei redenen... waarom er geen land is waar ze naartoe kunnen. En er zitten mensen bij waarvan ook de, Obama, de regering van Obama gezegd heeft... Ja, die kunnen we nog berechten, nog eigenlijk vrij laten. En dat is natuurlijk de, de, de allermoeilijkste groep uiteindelijk... want die stelling kan je niet volhouden. Daar zou je een keuze in moeten maken. Dus het zijn 166 hoofdpijndossiers die daar zitten. Het zijn 166 hoofdpijndossiers waarvan heel veel mensen uit Jemen. Hans van Balen is Europarlementariër voor de VVD. Hij is nu aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ooit nog op Guantanamo Bay geweest in 2007, als ik het uh, me goed Tot, herinner. Ja, ja. Wat denkt u, als Obama dit keer gaat proberen, gaat de Europese Unie dan iets beter meewerken om die gevangenen ook een andere plek te geven? Nou, als we spreken over die mensen waarvan je kan zeggen, die hoef je niet meer vast te houden, die vormen geen veiligheidsrisico. Dan vind ik dat de EU, landen van de EU, maar ook buiten de EU en Amerika zelf, ook Amerika zelf moeten zeggen, we gaan die mensen verdelen. Uh, omdat ze bijvoorbeeld niet naar China terug kunnen Oeigoeren, Die worden daar zeer waarschijnlijk uh, onder hele sterke omstandigheden dan geïnterneerd of misschien zelfs wel geëxecuteerd. Dus dat zou je kunnen oplossen. Maar Amerika werkt ook zelf niet mee. De heer Van Troost gaf dat net aan. Maar ik vind dat je voor die mensen waar geen onduidelijkheid over bestaat, die kunnen vrijkomen. Dat moet je regelen. Uh, en die anderen die nog niet berecht zijn, moet je berechten. Dat kan Obama ook doen, dat heeft hij niet gedaan. En ik kan in gevallen, geval, wat ook werd aangegeven, uh, mensen wel helpen. Dus ik vind dat Amerika een stap moet zetten... en dat de EU en andere landen die stap moeten beantwoorden. Meneer Van Troost, kan dat? Kan Obama alsnog kiezen voor berechting? Nou, hij kan natuurlijk in beginsel zou hij nog steeds kunnen kiezen... om iedereen te gaan berechten. Uh, en misschien zou dat het voordeel hebben... dat hij dan ook een aantal mensen gewoon moet vrijlaten... omdat de rechter heeft gezegd... Uh, of hier is geen bewijs, of hier is geen toelaatbaar bewijs... omdat het verkregen is onder marteling. Uh, zelf heeft hij gezegd, ik heb een groep van ongeveer 48 mensen... die ik nog ga berechten, nog ga vrijlaten. En dat is natuurlijk de, uiteindelijk de grootste probleemgroep. Verder ben ik het met Van Balen eens, en, uh, ik het goed om te horen... dat hij vindt dat uh, Europa hieraan zou moeten meewerken. Ik denk wel dat het probleem een beetje in dit dossier is... dat, wat ik net al zei, je hebt veel partijen nodig die moeten meewerken... en iedereen wacht tot een ander de eerste stap doet... En dan heb je een padstelling. Die 48, waar zou dat op kunnen duiden? Je kunt ze niet vrijlaten, kennelijk te gevaarlijk... maar je kunt ze ook niet berechten. Dat kan op van alles duiden. Dat kan erop duiden dat er een bewijs is... maar het is verkregen onder foltering, dus dat kan je niet gebruiken. Dat kan erop duiden dat men denkt dat mensen in... Contane, dat is de ironie van het verhaal, in Contane maar zo geradicaliseerd zijn... Uh, dat je ze nu niet meer wil vrijlaten. Maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk geen houdbare reden in een rechtsstaat. Even over het... Uh... Kamp zelf over Guantanamo Bay, over de gevangenis. Is het nog wel het Guantanamo Bay dat wij kennen van, van de pakken uh, uit 2002, de oranje mannen die daar met een kap over hun hoofd uh, liepen? Of, of hebben we het inmiddels gewoon puur over de locatie en zijn de omstandigheden lang veranderd? De omstandigheden zijn, zover ik weet, voor veel van de gevangenen wel veranderd. Het begon met kennels eigenlijk, zou je, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, dat is allemaal niet meer aan de hand. Maar wat nog wel eens nog was, natuurlijk steeds aan de hand is... is dat er mensen vijf, zes, uh, sommigen zelfs inmiddels elf jaar zitten... Uh, zonder geldige reden. En dat is op zich gewoon een probleem. Want stel dat het nu tot een rechtszaak zou komen... dan gaat hoogstwaarschijnlijk die rechtszaak voornamelijk over... De voorgeschiedenis over de procedure, over de manier van vasthouden, over de detentie. Tuurlijk, en daar zit de VS ook allemaal niet op te wachten dat het allemaal voor de rechter uh, komt. Vervolgens zou je dan ook, als je heel veel rechtszaken nu gaat voeren, heel veel mensen vrijlaat, zou je ook ontzettend onder druk krijgen om compensaties en, en, en, en, en juridische rehabilitatie te krijgen. Dus het is een dossier wat je, uh, zelfs ook alleen als je de mensen vrijlaat, waarschijnlijk nog lang niet af kan sluiten. Hans van Balen, hoe gaat dit aflopen? Gaat Obama uh, weer een nederlaag leiden? Ik denk dat Obama in het verleden beloften heeft gedaan die hij niet heeft ook willen waarmaken. Hij had meer kunnen doen. Ik denk dat hij nu ook niet echt grote druk op het congres zal zetten. Dus ik denk dat we van Amerika weinig kunnen verwachten. Ik vind dat heel vervelend, maar ik denk dat het zo is. Ik heb altijd gezegd, destijds. Kon je begrijpen dat Amerika met 9-11, met ook aanslagen elders, en mensen heeft vastgezet waarvan je achteraf zegt dat is niet goed geweest, maar je hebt nu de plicht om het goed te maken. En ik zeg, begin met die groep mensen die geen gevaar vormen. Doe dat zo snel mogelijk. En ik zeg, dan moet de hele internationale gemeenschap meewerken. De anderen zullen uiteindelijk voor een normale rechter moeten verschijnen, waar Obama ook dan de gelegenheid heeft een pardon uit te spreken op een gegeven moment. Maar je kunt dit niet laten vooretten, ook al komen er schadeclaims uit... dat zijn we als democratische landen aan elkaar verplicht. U zei Obama wilde eigenlijk die belofte niet, niet nakomen. Nee, ik denk dat hij een verkiezingsbelofte, daar begonnen mee, heeft gedaan... Uh, zonder dat hij echt besefte wat hij moest doen. Ten tweede, in het uh, onderhandelen met het congres over heel veel punten, had hij harder kunnen optreden en heeft hij dat niet gedaan. Dus hij heeft die belofte niet waargemaakt. En ik denk dat hij niet echt heel serieus uh, alles heeft gedaan wat mogelijk was. En ook nu de stap. Ik ben pro-Amerikaans. Uh, ik vind Obama heeft dingen bereikt, maar op dit dossier geen. Durst van Troost? Ja, ik, ik deel het pessimisme van, uh, van Balen voor een groot deel wel. Aan de andere kant, het is wel een beetje nu of nooit, denk ik... voor de mensen die daar zitten. Want een volgende president, in zijn eerste termijn... Uh, zal ook zijn handen weer niet aan Guantanamo uh, willen branden. Uh, en het dossier wordt voor de Verenigde Staten... alleen maar moeilijker en ingewikkelder. Er gaan straks bij die hongerstaking doden vallen... of de manier van gedwongen voeding wordt weer foldering. Het blijft als het ware gewoon dooretteren. Als een van die um, stumpers toch vrijkomt, uh, meneer Van Balen... zou Nederland er dan ook een paar moet, uh, moeten opvangen wat u betreft? Nou, ik sprak over de Europese Unie. Nederland is daar een onderdeel van. Uh, ik vind wel wederkerigheid. Hè. Het zou heel gek zijn dat Amerika, die deze mensen vasthoudt... zelf niemand zou opnemen. En nogmaals, het is een te overziene groep uh, als je een, land, een aantal, laten we zeggen twintig landen zou hebben dan moet elk land dat misschien twee of drie opnemen. Dus dat is zeker te overzien. Uh, ik laat het even aan de Nederlandse regering welk standpunt zij inneemt. Maar ik denk dat als er een deal komt breder dan alleen Amerika of de EU... Nederland zal er wel aan deelnemen. Maar dat, dat moet u dan toch echt uh, bij Frans Timmermans... de minister van wel zaken aanvragen. Maar ik vind, een deal moeten we zeker voor de mensen... die eigenlijk uh, geen gevaar meer voor me maken en snel... Maar het begint allemaal in de Verenigde Staten. Lars van Troost van Amnesty en Hans van Balen van de VVD, hartelijk dank. Andy Burroughs van zijn tweede album Company uit 2012. En het liedje heette Because I Know That I Can. Onschuldige jongeren die bloggen over de drugsmafia in Mexico... en een paar weken later naakt met de keel doorgesneden... ondersteboven aan een brug hangen. En dat zijn maar een paar van de horrorverhalen uit Mexico. In de afgelopen zes jaar zijn er meer dan 70.000 mensen vermoord. tijdens een bloedige drugsoorlog. Morgen bezoekt Barack Obama Mexico. en hij ontmoet ook de president. Maar in hoeverre kan Barack Obama verandering teweegbrengen in dat drugsgeweld? Kees is in Mexico. Hij is schrijver van het boek Narco-staat Mexico. Goedenavond. Goedenavond. Wordt er naar het bezoek van Barack Obama uitgekeken in Mexico? Ja, altijd. Als een Amerikaanse president uh, op bezoek komt, dan uh, is dat het uh, highlight van het jaar, mag je bijna zeggen. En, en uh, nou, in dit geval uh, des te meer, omdat uh, de Amerikanen de afgelopen jaren nogal betrokken zijn bij de strijd tegen de, de, de drugshandel en het geweld. En dat de huidige president, uh, Peña Nieto, die er nu vijf maanden zit, uh, die betrokkenheid uh, uh, terug aan het dringen is... Uh, ja, er zijn veel Amerikaanse agentschappen die klagen dat uh, hun mensen die ze gestationeerd hadden in Mexico niet meer worden ingelicht. Uh, dat ze zelfs het land hebben moeten verlaten. En um, ja, Gisteren werd dan, uh, aan Obama gevraagd uh, uh, wat hij vond van deze nieuwe strategie. En hij hield een beetje de, de boot af. Uh, hij zei, ik wil eerst eens uit hun eigen mond horen wat ze nu precies willen. Het Waarom? lijkt er dus op dat uh, Obama uh, uh, komt vragen of uh, de Mexicaanse president de tekst en uitleg uh, kan geven. Waarom zou het zijn dat de, de president de Amerikaanse inmenging wil terugdringen? Nou, traditioneel is uh, alle betrokkenheid van, van uh, de Verenigde Staten, uh, alle inmenging van de Verenigde Staten in Mexico al een heel pijnlijke zaak. Uh, eh, je moet niet vergeten dat uh, 150 jaar geleden, bijvoorbeeld. Uh, uh, uh, het Amerikaanse leger in Mexico binnenviel en uh, een derde van het grondgebied, simpelweg heeft ingepikt, uh, nooit teruggegeven. Nou, vanaf dat moment uh, is, zodra er ook maar één Amerikaanse functionaris uh, een, een vinger uitsteekt uh, naar wat er gebeurt in Mexico, dan is het huis te klein. Wil Pansters, bijzonder hoogleraar Latijns-Amerika, net bijzonder gespecialiseerd in Mexico, hartelijk welkom hier in de, in de studio. Dankjewel. Ik, ik zei net, 70.000 mensen vermoord. Dat, dat is een uh, redelijk gemiddelde schatting. Er zijn ook mensen die zeggen dat er veel meer, meer zijn. Is dat eigenlijk bekend hoeveel mensen er al gestorven zijn in de drugsoorlog in Mexico? Nou, daar wordt nog steeds uh, over gediscussieerd en over gespeculeerd. Uh, er zijn verschillende Mexicaanse kranten de afgelopen jaren die dat hebben proberen bij te houden. Uh, wat heel opvallend is geweest, dat eigenlijk in de eerste jaren, zeg maar vanaf 2006, 2007, de schattingen van de overheid zelf altijd systematisch hoger lagen, veel hoger lagen dan die van bepaalde kranten. En daar is men de laatste tijd een beetje op teruggekomen. En nu worden al die aantallen een beetje naar beneden bijgesteld. Maar ik denk 60.000, 70 70.000 is een schatting die uh, veel overeenkomt met je woord. Maar ik las een paar dagen geleden nog in een Amerikaans persbericht... daarin stond gewoon weer 100.000. En de manier waarop, ja, als je sterft is het hoe dan ook vervelend. Maar uh, mensen met de, de tong uitgesneden neergelegd op het schoolplein van, van hun dochter. Dat soort tafereelen zijn inmiddels uh, bijna gewoon geworden in Mexico. Ja, de situatie is niet alleen een kwestie van kwantiteit geworden... maar de kwaliteit van het geweld is de laatste jaren eh, ernstig veranderd. En dat heeft heel veel te maken ook met codes... die eh, spelen tussen verschillende elkaar beconcurrerende eh, drugsorganisaties, maar vooral ook tussen overheid, leger, politie en drugsorganisaties. En, eh, en de manier waarop het geweld wordt uitgeoefend, is ook een manier om nieuwe werkelijkheden te creëren. Om he, de, de meest brute, de meest harde, de meest directe gewelddadige acties is bedoeld. En het, in de overtreffende trap om uh, de ander te kunnen onderwerpen. Of in ieder geval een poging daardoor te doen, daarvoor te doen. Om nog meer angst in te boezemen. Is als de angst zo overheerst, en daarbij ook uh, de corruptie... want het is ook algemeen bekend dat er uh, in delen van de politie uh, geïnfiltreerd is... Is dan een oorlog geheel vanuit het eigen land tegen die drukkartels nog wel mogelijk? Nou ja, kijk, een van de grote problemen... die waarschijnlijk ook in de komende dagen op tafel zullen komen te liggen... is eh, Mexico produceert eh, grote hoeveelheden marihuana... ook eh, grote hoeveelheden eh, chemische drugs... en transporteert vanuit Zuid-Amerika grote hoeveelheden cocaïne. Met name bijna alles gericht in de richting van de Verenigde Staten. Daar wordt geconsumeerd... De Amerikanen exporteren op hun, van hun kant veel wapens eh, naar, naar Mexico toe. Die, die zijn in belangrijke mate mede verantwoordelijk... voor wat daar in Mexico aan de hand is geweest de afgelopen jaar. Dus eh, de vraag is natuurlijk wat verschillende partijen kunnen doen in dit conflict. Eh, niet tussen landen, maar het conflict eigenlijk om de drugs wordt... Voor een groot gedeelte uitgevochten in Mexico, dus buiten de Amerikaanse grenzen. Maar het is uh, eigenlijk een Amerikaans probleem, zegt u. Het is in belangrijke mate een Amerikaans probleem, omdat de Amerikanen de overgrote gedeelte van de consumenten vertegenwoordigen. Europeanen overigens natuurlijk ook, maar toch de grote bulk in de Verenigde Staten. En bovendien, hey, ik wil nog even iets toevoegen aan waarom <coughs> die, uh, die relatie tussen de Verenigde Staten en Mexico de afgelopen jaren zo verslechterd is. Dat heeft bijvoorbeeld onder andere te maken met het feit dat Amerikaanse eh, semi-geheime operaties hebben gerund in Mexico... waarin men wapens heeft doorgelaten... gevaarlijke eh, aanvalswapens heeft, bewust heeft doorgelaten... om die zogenaamd te kunnen traceren... en vervolgens criminele organisaties op te rollen. Alleen, dat is valikant mislukt. Waardoor en, de, de gangs weer wat wapens erbij hadden. Nog meer wapens erbij hadden. En dat zelfs eh, eh, de politieagenten, zelfs Amerikanen, Amerikaanse border patrollers... Zijn doodgeschoten met Amerikaanse wapens die door een andere afdeling van de Amerikaanse hoofd, toen men daar in Mexico lucht van kreeg, dat dat deze geheime operatie was. Ja, zoals Kees zoon ook al zei, dan is het huis te klein natuurlijk. Maar voor een deel is de Mexicaanse regering, de vorige Mexicaanse regering daar ook vooral wel, voor verantwoordelijk. is. Want die hebben de deur wagenwijd opengezet voor die, voor die samenwerking en voor die inmenging, die in binnenlandse inmenging. En nu komt men daar, die nieuwe regering komt daarop terug. Kees wat zouden de Verenigde Staten uh, meer kunnen doen... dan af en toe wat speciale eenheden naar Mexico sturen? Zouden ze het binnen eigen land kunnen oplossen? Ja, Obama komt natuurlijk met een, met een hele vervelende nieuwe boodschap. Of een, eigenlijk een oude boodschap. En dat is dat het congres opnieuw uh, de uh, verscherping van de wapenwet uh, heeft geblokkeerd. En dat is een eis die Mexico al jaren stelt in ieder overleg... ...met de Amerikanen als het over de drugsvolg gaat. En terecht, want zoals veel uitlegt... ...dat de, de meeste wapens komen daar nu helemaal vandaan. Uh, een punt uh, wat Obama wel in zijn voordeel heeft... ...is dat er een, een beetje een, een verschuiving lijkt te zijn gekomen... ...in de, de manier waarop hij het drugsprobleem in de Verenigde Staten zelf wil bestrijden... ...en niet meer alleen uh, op een us state Justitiële manier, maar ook via voorlichting, eh, proberen om het aantal drugsverbruikers eh, te verminderen. Want dat is natuurlijk de kern van het probleem. Want als er zoveel geld in te verdienen is, omdat zoveel mensen een lijntje koken of wat dan ook willen nemen, dan is er ook geld voor die kartels en geld maakt macht, meneer Pansters. Ja, daar gaat zo ongelooflijk veel geld in om. Overigens uh, vraag ik me af of, uh, of uh, de werkelijke uh, verandering van het Amerikaanse beleid... als het gaat over drugslegalisering of decriminalisering... Uh, ik ben bang dat... Uh de huidige situatie in de Verenigde Staten, waarin ja. ook zeker nu weer met de veiligheidssituatie eh, alle stoplichten lijken eerder op oranje of op rood te staan. Als het nu over de aanvalswapens gaat, ook over de liberalisering van het drugsbeleid. Ik vraag me werkelijk af hoe ver daar veel te veranderen valt. Ja. Veel, ja, halen valt. Moeten we inmiddels stellen dat Mexico een failed state is? Is dat zover? Nee. Uh, het is het nooit geweest. En uh, uh, de, de, de, overigens is een van de Amerikaanse militaire denktanks die een aantal jaar geleden dat eens een keer geventileerd heeft tot grote ergernis van de Mexicaanse regering. Ik denk wel dat het terecht is om te constateren dat op bepaald op subnationaal niveau, op, op regionaal niveau, dat daar gedeeltes van het land zijn uh, waar je kunt spreken dat de, de overheid niet langer echt aan de touwtjes trekt. He, maar om nou te zeggen dat uh, de Mexicaanse staat is een groot land... een groot territorium, een geveeld state... is dat, uh, dat is uh, in mijn inzicht uh, is dat, uh, veel te ver gezocht. Het is ook iets wat uh, Nederlanders zich zou moeten, zouden moeten aantrekken. Want heel veel Nederlanders, gisteravond Koninginnedag... Die, die nemen lijntjes, dat blijkt ook uit onderzoeken van het, van het rioolwater. Al die mensen die het zo fijn vinden om uh, doop te gebruiken... Ja, uit een soort Max Havelaar gedachten zou je dat eigenlijk achterwege moeten laten? Nou ja, ik kan me herinneren, een paar jaar geleden heb ik een documentaire gezien van de BBC, waarin een bekende Engelse rockartiest werd meegenomen naar uh, Colombia om te zien wat zijn overmatige drugsgebruik in de jaren 80, 90, waar hij geloof een half miljoen Engelse ponden aan cocaïne had uitgegeven. wat dat eigenlijk met zijn met die hobby van hem wat dat allemaal had aangericht. En dat was een zeer indringende en confronterende documentaire. Die verbanden worden in va inderdaad vaak onvoldoende belicht... en onvoldoende uitgewerkt, ook in de media rapportages. Alsof het twee verschillende werelden zijn. Maar die zijn natuurlijk intiem... via de globalisering van de illegale handel met elkaar verbonden. Kortom, alleen drugsgebruiken die je zelf hebt gekweekt. Als het dan toch zo nodig moet. Wil Pansters, hartelijk dank. Bijzonder hoogleraar Latijns-Amerika. En ook dank Kees Zoon vanuit Mexico... schrijver van het boek Narcostaat Mexico. <laughs> It's getting late I'm wide awake And my mind is racing again I can find the words They all seem wrong try.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 Closer, gezongen door Frida Edmondson. Hartelijk welkom Ellen Kok, fotograaf en journalist. Het boek is net uit, ligt hier voor me. Cadets, gaat over de Junior Reserve Officers Training Corps. Een programma gesponsord door het Amerikaanse leger voor Amerikaanse tieners. Ze beginnen de dag altijd met, met een jel. Kunt, kunt u die... Uh Kunt u die nu zo doen? Try, try, never die. Hua. En dan hua? Ja, en is een hua. Maar ik denk dat John Kenny zit John ernaast. Kenny, Sanny asked, it's Sanny, <laughs> I'm sorry, John Kenny. Hij is a, a docent op die school. Uh, hello, Mr. Kenny. Uh, good evening. Could you do the yell for me? The morning yell that the pupils do every morning. Try, try, never die. And then? Try, try, never die. Hua, -ah. hua. -ah. Th that's the way. Thank you. Hoe bent u op dit uh, project gekomen? En waarom dacht u, daar moet ik een boek over maken? Um, ik werk uh, sinds 1996 aan een boek dat heet American Moments over uh, jongeren in Amerika. En uh, een van de onderwerpen die ik wilde doen was militarisme. Ik wilde weten wat uh, het belang is van, uh, van de, het leger in Amerika. Omdat ik het idee had dat dat veel groter is dan in Nederland. En uh, omdat het over jongeren gaat... Ik wist dat dit programma bestond. Wilde ik dat graag fotograferen? En, en, en ik was er eigenlijk voor andere onderwerpen in Amerika. En ik ging naar een parade in een stadje. En ik liep tegen uh, deze groep aan, die meeliep. En ik ben uh, ze achterna gerend. En heb op, de, school, op de, bus van, de deur van de schoolbus geklopt en gevraagd of ik. Uh, een weekje of zo mocht komen fotograferen op de school. Dat is enigszins uit de hand gelopen. Het is 2,5 jaar geworden. Een schoolprogramma gefinancierd door het Amerikaanse leger. Het, het zijn kinderen, tieners, jonge tieners. Ze lopen in uniform, ze krijgen een echte militaire training. Hoe zou u deze opleiding omschrijven? Het is geen echte militaire training. Om te beginnen is er geen verplichting om soldaat te worden. Dat was, was iets wat ik wel in het begin ook dacht. Uh, het is een, een middelbare school. Het is een keuzevak. Je kunt het kiezen, net zoals uh, geschiedenis of economie. En, en wat is dan in essentie het vak? Militarisme? Nee, het is uh, een uh, cursus waarin je leert een betere burger te zijn. Uh, een citizenship uh, cursus. Een cursus burgerschap, maar wel ja. langs militaire waarden. Ja, het is opgezet als een... Uh, het heeft een militaire structuur... Um, het, het, het komt voort uit de geschiedenis van Amerika. Het is een uh, in 1916 opgericht uh, programma. Uh, dat was een moment waar Amerika meer bij de wereld werd betrokken... door de Eerste Wereldoorlog. En, um, er is over nagedacht dat het goed was om burgers ook te betrekken... bij uh, het feit dat er werd gevochten en wat militairen doen. En, um, dus uh, dus wat, wat krijgen ze dan... Uh... Voor les. Krijgen ze les in, in stormbaan? Ik zie ook uh, jongeren met, met geweren op een schietbaan liggen. Uh, er zijn een aantal, het uniform wordt gebruikt als een leermiddel... om, je, uh, om ze te leren uh, dat je uh, je netjes moet kleden. Dat je misschien op een bepaald moment uh, fatsoenlijk uit moet zien... en hoe je dat doet. Uh, uh, ze leren marcheren. Dat, dat is een manier om uh, ja, samenwerking te leren als een team... Uh, te werken. Omdat dat natuurlijk heel erg gedisciplineerd en samen moet gaan. Maar het is gericht op burgerschap. Het is volgens ja. u niet gericht om ze uiteindelijk het leger in te krijgen. Nee, absoluut niet. Het is ook niet een manier om ze te werven. Nee, ook niet. Nee. Er bestaat een soortgelijk programma op de universiteit. Als je daarvoor kiest en je wordt toegelaten... dan betaalt het leger je opleiding. En dan teken je inderdaad om vier jaar het leger in te gaan... Maar dit zijn kinderen op een middelbare school. En uh, het is een manier om ze structuur bij te brengen. Uh, wat discipline te leren. En... Tucht, regelmaat, discipline, dat nee, soort dingen? Nee, geen tucht. Nee, nee, uh, uh, Mijn ervaring met de, met de klas was. En dat is de reden waarom ik ook ben gebleven. Toen die kinderen op een gegeven moment echt hun verhalen gingen vertellen hun achter, over hun achtergrond. Uh, dat ze het vaak thuis moeilijk hadden. Uh, Veel komen uit gescheiden gezinnen. Sommigen woonden al zelfs op zichzelf. Moesten hun eigen brood verdienen. En uh, die klas geeft ze een, een soort samenhorigheid, een kameraadschap. Ze kunnen daar terecht met problemen. En, uh, ze vinden het ook leuk? Ze vinden het leuk, ja. Hoeveel van die uh, kinderen eindigen uiteindelijk in het leger? Of, of gaan Heel in ieder geval het leger in? Van de school, uh, het percentage wat afstudeert, is het 1% dat in het leger gaat. En dit is een kleine school, die heeft op het moment 550 leerlingen nog maar. Het... Um, de klas, ik heb nu twee keer een afstuderen meegemaakt, um, ik kan me eigenlijk niemand herinneren die echt de, de, de, het leger in is gegaan. Ik weet dus al, al zou het al voor werven bedoeld zijn, dan, dan werkt het niet. Meneer, meneer Senny, what would you like the, the children to learn at your school? What what would you like them to remember from this class? Uh, the most important lesson that I would like the students to remember is uh, to be a better citizen, they have a responsibility. Uh, to use their talents, to use their abilities, whatever they are, to help our country. Dus uh, iets nationalistisch zit er toch ook wel in, een soort trots, een soort ja, gedachte van burgerschap. Is er wel, ja. Ik, ja. ik merk aan u dat u er enthousiast over bent. Zou het ook iets zijn wat u op, op de een of andere manier als voorbeeld zou willen stellen voor het Nederlands onderwijs? Ja. We ja. hebben natuurlijk niet zo'n militaire cultuur. Nee, nee, maar ik misschien... denk dat het moeilijk zou zijn om dat hier uh, nee, in te voeren. Ja, ik, ik ben er nu aan gewend. In het begin vond ik het ook vreemd. Ik keek er, ja, ik keek er uh, vreemd tegen aan. Wij, wij zijn niet zo militaristisch ingesteld. Maar in Amerika is het leger veel belangrijker. En, uh, uh, veel van deze kinderen komen ook uit gezinnen waar er een militaire achtergrond is. Uh, vader is een Vietnam-veteraan, bijvoorbeeld, van een van uh, het jongetje wat op de cover staat. Uh, zijn vader heeft in Vietnam gevocht. Dus voor hun is het niet zo heel vreemd om zo'n klas te kiezen. Het leger was wel niet zo ver weg. Het, het mooie aan het boek is dat aan de ene kant heeft het iets engs. Je ziet kinderen met geweren, wat vervelende gedachten oproept. Maar aan de andere kant zijn de kinderen trots. Uh, ze glimmen, ze hebben plezier. Je ziet echt dat die kinderen opbloeien van die lessen op de een ja, of andere manier. Ja. Nou, dat is ook... Um... Kijk, er zijn kinderen die zijn goed in sport. En er zijn kinderen die zijn goed in leren. En er zijn kinderen die vallen een beetje tussen, hè, tussen wal en schip. En voor die kinderen is dit vaak een manier om ja, toch uit te blinken. Om, om mee te doen. Met, ze doen veel aan community service om daar uh, hun beste beentje voor te zetten. Om iets te betekenen voor een ander. En daar krijgen ze dan ook uh, medailles voor en lintjes. En die kunnen ze dan op hun uniform laten zien. En er is een jaarlijks militair bal waar ze uh, worden geëerd voor wat ze doen. En ja, voor hun is dat erg belangrijk. Het zijn hele mooie foto's. Ze zijn uh, te zien uh, ook op de tentoonstelling in het Onderwijsmuseum. Die is vanaf morgen daar te zien. Ja, in Dordrecht. Morgen wordt die geopend. Dank voor de komst en veel succes met de tentoonstelling en uh, ook het boek. Cadets heet dat. Ellen Kok, hartelijk dank uh, voor uw uh, komst. En uh, meneer Senny, nog één keer alsjeblieft, please, one more time the, uh, the morning yell. Zodat uh, iedereen die morgenochtend uh, kan <laughs> doen. Try, try, never die. Huah. Try, try, never die, hua. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Met het oog op morgen van deze 1 mei. En morgen is er weer een oog en dan zit hier niemand minder dan Max van Wezel. Ik noem nog even de titel uh, van het boek. Dat is Cadets en dat is gemaakt door Ellen Kok. Mevrouw Kok, hartelijk uh, dank voor uw komst. En uh, ik moet, geloof ik, nog 10 seconden voor praten. Oh, daar zit je ik, mag ik de website noemen, helaas. <grijg> nou, fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een uh, hele fijne nacht. Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.